Wij beginnen de les zeven en dertig van Parijs het Geïm. Pagina twaalf, de regel zes. את אסטרטגיה ליוצר אז תקון בשם הוויה במילוי אלפי נניקראמה והו נשמת עולם היתסרה זופן <coughs> ויוצה מיות ו"ב" של הוויה הנעל Dus wij hebben geleerd de wereld uh, Asiya, wij, die wij corrigeren vanaf de Brachot, vanaf de zegeningen, de ochtendzegeningen, Habrachot de Shachar, en tot Baruch -shamar. En daarmee uh, moeten wij ons. Uh, moeten we in de, de intentie opbrengen dat wij daarmee de naam Bon um, tot stand brengen. De naam Bon, de naam van de Malchut, de, oftewel de onderste letter He van de naam van de Hawaïa. En dat is, deze naam Bon is de ziel... Het in de innerlijke, de kracht, de ziel van de wereld Assyria. Uwa zes, uwa geyeha, de Baruch Shamar. En wanneer jij komt, tot, tot de Baruch Shamar, tot dat stukje, eindstukje, van waarmee we dus de corrigeren. En begint daar, daarmee, tot eh, uh, aat totdat je komt tot dat stukje gebed van het heet Jotzer. als de kawend, dan moet je jezelf inrichten, instellen met de intentie Beshem Hawaii, Babilo, In de naam van de Hawaii, gevuld met de letters alle, welke Hawaii de heet Ma. De Hawaïa van de Zehir en Pien. we jeshmat olam hetzera, en dat is de ziel van de wereld, sira. Weet dat wel, zie dat, ma is de kracht, de ziel van de wereld, hetzera. De regel 7. We is semiot wav en deze naam komt uit de letter waw van de Hawaïa, zoals boven gezegd. We gaan te kaven, el-shem, hawaya Shehuba hubayit en het opwetje zegt ons, en ook, uh, uh, maak een intentie binnen jezelf, richt jezelf op de intentie, maak deze intentie van de naam, dat je weet, op dat moment dat jij weet wat je doet, dat is de naam, dat uh, deze naam wat je nu aantrekt, dat is de naam Keel Hawaii. Herinner je nog? Bij de Malgoed was het Keel El uh, Adni. Maar hier, in de Yetzira, is het Keel Hawaii. Dus Hawaii, van de Yetzira. En daaran wordt gekoppeld wordt ook aan de kracht van de chesed, van de chesedim, van de, van de naam Kiel, Kiel-Hawaii. Chegoo boietsera, welke naam Kiel-Hawaii is in de yetzera. Dat zijn ziek welke tikkuni, welke in, instellingen kavanot moeten zijn bij het, bij het uitspreken van deze gebeden. Hoe moet je dat doen? Dan als je spreekt deze gebeden, moet je dat ah, binnen jezelf dieper, dat in jezelf moet je die kavanot hebben, dat als het ware de achtergrond moet deze zijn, wat jij daarmee Doet dat jij dat op de achtergrond ziet, de boom des levens. De regel 8: Uva helijotzer adha mida. Te kawenta mit bashem havaya de melug de sag. nishmat habria we hu yutse mihei dei hinrishona shel shem hava ya anel tut acht uber gejeh ein van nir joy kommt an kommt tut kommt tut an kommt tut de fanaf de yoter dat gebet yoter tekenen, damit altijd heb de intentie uh, dat dat, de, uh, dat een intentie breng intentie op van de naam Hawaia gevuld met Hawaia die gevuld is, is als uh, de sag de Hawaia van de sag die gevuld is uh, de Hawaia van de bina mada dat is welke Hawaii de saga, is, de ziel van de brija. We hoe ze, Mihairi Shona, en zij komt uit, oftewel verscheint, de regel 9, uit de eerste letter H, hey, bovenste letter H hey, van de naam van de Hawaii. Kanaal so, zoals so boven gezegd. Nee, nadepunt. We gaan de kavelesham keel, chakai, shehuba brja. Let op, let op wat je ons nu vertelt. Dat is bijzonder belangrijk in deze namen. Dan weet je wie jij aanroept. En niet zo naïef kinderlijk doen, zoals men dat doet. Men alleen maar bla bla praatjes maakt, maar men weet niet wie, welke naam, in welke wereld wordt aangetrokken. Let op. We gaan te kavenen, ook maak de intentie op de naam Kel-Shakai, letterlijk El Shaddai, zo spreekt men uit, maar beide namen spreek ik, wil ik niet uitspreken, een mens moet niet uitspreken, gewoon uh, alleen in een gebed, gebed kan je het uitspreken, maar normaal uh, zeggen we dat Kel-Shakai, dus in plaats van, ja, zo de, so op deze manier spreken we dat uit, om niet de naam van de schem uit spreken in ijdelheid, deze naam, de welke naam alle flamet het jud zijn in de in de bria, ercheltin waar. Omer adni adonai svatai Ftah, Shu Shohu Kodish kodesh kodeshim de brja ke hil, babirkat, elef avod at smo. Alste kaven bashem hawaia de melui na nikra ab geweldig, geweldig, wat nu zegt. Tien dat op. Waarom om omar ga je na dat je ze gezegd hebt. En dat is het begin van het begin een een beginversje of een vers vooraf. Het staand gebed, zegt men zo, Adonai svatait jiftach, je die, enzovoort, maar dan zachtjes spreekt men het uit. Dat betekent, uh, mijn Heer, open mijn lippen om te zeggen, enzovoort. We zullen dat allemaal leren, let op, het is alleen maar even een, uh, als het ware, in, in begin, introductie. Van die gebeden. We zullen allemaal leren, neem ik aan, van hem, neem ik aan, dat we zullen dat allemaal leren op zijn plaats, uh, gedetailleerd, hoe en wat. Dus, vanaf uh, waarom ga, en wanneer je zegt, na het zeggen van de Adni Svatay Tiftach, dat is, let op, dat, dat is daarmee wat we zeggen dan. Dat dat is, Heichel, Kodesh, Kodeshim, let op. Dat dat is de zaal van de heilige, der heilige van de Bria. Zoals het uitgelegd wordt op zijn plaats. Oegharsher Tadgil, en wanneer jij zal beginnen met, het, met de eerste zegeningen van die 18 zegeningen van de, van de Amida, van het standgebed, dat is zeggen en wanneer zal je beginnen met het birkat havo, dat is met, het, met de zegeningen van de Vaderen zelf, dat zijn de drie eerste zegeningen van de amida van het staandgebed, de regel 11. Als de kawet, b'shem, hawaaie de meluïjudi, dan ik dan uh, geef de intentie, misschien is het een de beste vertaling in het Nederlands, Geven de intentie, alles geven. Geef, de intent, geef dan de intentie, of houd de intentie, heb, heb misschien beter, heb de intentie. Uh, in de naam, de naam, de de, de, de naam, Hawaïa, gevuld met de letter Jude. Welke Hawaïa gevuld met de letter Jude? Heet Abbe. Ja, de gematria, 72. twee in zeefendor. So, Zo'n dat deze Hawaïev, de ab, Hawaïev, de ab is, is de ziel van de atselud. Vujo zem, jod, en die komt uit, of de wel verscheint uit de letter jud van de naam regel 12 of, zoals so boven, gezegd. Vam nam Lotte Kol Olam Nifradim Bifnei atsmo. Amnam nam Ikara Kavana Lechabeer Ulechal Ben de Olam, ba olam kanoda. kijk wat je zegt ons, kijk nou geweldig principe, wat hij ons nu geeft hier. 13. wamna maar echter, loteke wenkul olam, nevradim, -ne yatsmo maak geen intentie, dat elke wereld is gescheiden uh, op zichzelf, dat alle werelden zijn gescheiden op zichzelf, en jij gaat bijvoorbeeld, uh, Intentie opbrengen, dat jij corrigeert Asiya en dan corrigeert jij bri, eh, jetzera, en bria, maar dan dat de wilden gescheiden zijn. Amnam je na, let op maar de, de kern, de kern van de intentie moet zijn, lechaber om te verbinden, lechalven, een ander woord, woord voor voor het uh, uh, doen, doen aan elkaar opstapelen. We liggen en samenvoegen de werelden in elkaar, zoals het bekend is. Dat is het belangrijkste ding wat wij moeten doen. Steeds verbinden deze werelden, dat is ook de krachten die wij in onszelf verbinden, dat wij geen... Territorium van velen zullen hebben, maar het territorium maken van de ene. Alleen dat geeft, het sorteert het effect. Dan zijn wij één binnen ons, en ontvangen we dan het licht, scheffen van degene, diegene die ook één is. Jezus was één. Hij stond boven de mensheid, en tegelijkertijd verbonden met de mensheid. Maar één. Er waren geen andere rabbijnen, geen andere leraren van de mensheid. Alle anderen zijn verbonden met Yeshua en komen in Yeshua uit. Oftewel, dat is net als uh, elke grote profeet of een, een leraar, rabbi, grote rabbi die. Uh, met inbegrip van Moshe en alle anderen, dat zij, als het ware, hun verbinding is met Yeshua, zij maken deel uit van Yeshua, ze komen uit, uit Yeshua, het is net als uh, het aansteken van een kaars uit een, uit een uh, uh, kampvuur, zo so is Moshe, zo so is Ari, zo so is Shimon Baruchheid. Het is net als kaarsen die aangestoken wo worden aan het kampvuur dat Yeshua is. Het kampvuur, dat licht eigenlijk, zit er alleen maar in Yeshua. En daarom zien wij dat dit allemaal verbonden aan elkaar is en niet iets anders is. Men kan niet... Eh, Ari leren... zonder... Be Let op wat ik zeg nu... probeer ik te zeggen... Uh, men kan niet Ari... anders leren... het zal niets helpen... anders dan... binnen jezelf... Uh, de kavana te doen... op te brengen... de, kavana, de intentie op te brengen... Van, op te brengen binnen jezelf... dat hij... Uh, organisch verbonden is met Yeshua, en komt uit deze kracht van de hoge ketter. Precies hetzelfde is het over Moshe, en uh, gezegd kan worden over Moshe, over uh, Shimon Bar Yochai, enzovoort. Laat staan over alle anderen. altijd deze intentie op te brengen binnen jezelf. Dan verbind je dat ook die deel, onderdelen van de leer over de bevrijding, verbind je met hun bron. De bron, de essentie, het fundament is Yeshua Het fundament en het dak en het dak van het gebouw van Hashem is Yeshua. Altijd heb deze verbinding, dan zal je nooit ver verdwalen. Fouten maken kunnen we altijd. Ons, ons uiterlijke mens uh, wil ook en moet ook een beetje hebben. We hebben dat altijd geleerd. Je moet een beetje hebben, geef hem ook van. Uh, uit de tafel van de koninklijke van de koninklijke tafel moeten we hem ook altijd een botje geven. Maar, en, maar het kan zijn dat wij fout een beetje doen, of uh, niet een bordje geven aan hem, maar geven we hem wel samen met het botje een dat waaraan. Veel vlees is nog aangehecht. Kunnen we hem geven. Eigenlijk wat behoort aan de tafel, aan de koninklijke tafel, kunnen wij ook aan hem geven. Dat is fout doen. Want wij moeten hem alleen maar geven aan ons lichaam, alleen wat strikt noodzakelijk voor hem. Dat betekent, wat betreft, wat betreft materiële noden, als... De noden als wat, wij, als wat voor ons nog, ook nog geldt, uh, de emotionele noden, oftewel uh, dingen zoals eer betonen, het gevoel van een eigen waarde die hoog is, hoger is dan die van anderen, de wens om macht uit te oefenen over wie dan ook, in het bijzonder over degene die jij als uh, kwetsbare, arme, behoeftige uh, aanmerkt. Dat is allemaal wat wij moeten natuurlijk maken, wij ook fouten daarin. Doet er niet toe. Het is steeds, corrigeer jezelf, maar altijd in verbondenheid alles wat we leren, etschaim, prietschaim, wat we ook leren, zoger altijd in verbondenheid met Yeshua, de bron van alles. Dat precies hetzelfde leren we hier. Dat is ook leren we wat we leren hier. De werelden uh, uh, Asia Asiabri, Asiabri, Asiabrija en, en Absoluut zijn wij even op dezelfde manier moeten wij verbinden met elkaar. Hier, zie je hoe wij dat leren en hier juist wat wij hier leren over de verbinding van de werelden, dat is de essentie wat die zegt ons. Allemaal moeten ze die werelden met elkaar verbonden zijn en verbonden zijn dus met de wereld. Absoluut precies dezelfde. Leren hieruit, leren wij ook de verbondenheid. Tussen uh, vier stadia van de uh, van de bevrijder van de marsier. De vijfde stadie komt uit zichzelf. Vierde naar de punt, naar de eerste punt. We luchten, baalama siya tekenen elkaar naar hanai. En daarom in de wereld als ja, maak een uh, intentie om te om je in te stellen zoals het boven gezegd werd. Punt. 14 naar de tweede punt. Hoe je je alle baruch shamar tekenen. Leert hij je achterna, scher shem, feit in Hawai. Olschem bon hij jutsen, mimmen olschem keeradni punt, keer bochvelde hij ons net herhaalt op een shamar en wanneer jij komt, tot baruch shamar. Teken wein de oot Maak een intentie. Dat jij. Dat jij, uh, dit. Van de. Van de letter hey, De onderste letter hey Van de naam van de Hawaii. Regel 15. Olesheim Bon. Ayut semi me menen. En. Aan de naam Bon. Denk dus. In jouw intentie. Aan de naam Bon die eruit komt, en, nog, aan de naam, Kel Adni, zie dat, dat zijn allemaal dingen, dat die, die onder, op een, let op, op een innerlijke niveau, op het inwendige niveau, niet wat je zegt dan met je lippen, en, maar binnen jezelf, deze, in, deze, uh, intentie hebben, dan heeft het zin, dan gaat het wel, uh, jouw gebed zal deze, let op, dan zal jouw gebed al deze bewegingen omhoog maken. Hoe weet ik dat ik dat, hoe weet ik dat ik kom, gecorrige, gecorrigeerd heb de wereld, als ja, ik weet dat ik van binnen, let op, dat ik van binnen mij heb ge, uh, ingesteld gedurende dat zeggen, van een bepaald stuk gebed, dat ik op dat moment had deze drie intenties in mijzelf. In Wat hij dit had gezegd. 15 na de punt. Ut Elam, Ut Abraham jacht im Ot Wavashel Havaya Sheboyitzera. Zestien. Uleshem maha yotze menu. keel Kijk nou hoe hij ons zegt. Wat hij ons zegt is het ook precies hetzelfde die, die handelingen die wij moeten doen van binnen om al deze verbindingen te maken tussen de werelden. Witte alam! En jij zal ze brengen omhoog. Jij zal hen doen opstegen. Utech Abraham jag en dat jij zij zal samen ko, zal verbinden, samen met de letter Wave of aan de letter Wave van de havaya die in de yetsira is. De regel 16. En aan de naam Ma van de Yetzira, Hajotsemi Manuel, in de naam Ma die eruit komt, die verschijnt van deze. Hawaïe. en aan de Hawaïa. al die drie elementen van elke wereld die jij moet jezelf verbinden wanneer jij verbindt een lagere wereld met een hogere dan zijn er drie elementen waarmee jij moet de wereld verbinden met elkaar zie je dat drie elementen waarmee jij de wereld de lagere wereld verbindt met de hogere wereld dat is ook de kavana van Yeshua die had gezegd toen, toen hij zei aan zijn discipelen dat wanneer ik overgeleverd zal, zal worden aan uh, de heersers van deze wereld. En na, dus, na mijn heen gaan, dus na het doden van mijn lichaam zal ik, over, dat zal ik dan, over drie dagen, zal ik aan jullie verschijnen, drie dagen, dat zijn de drie stadia ook, die drie kawanoot moeten wij ook opbrengen, bij het uh, corrigeren van elke wereld, bij de verbinding maken tussen een lagere wereld, en de um, belendende, hogere wereld. Drie elementen die kenmerken, kenmerkend zijn voor die bewuste wereld. We gaan, kashreegiel jyot certeke, weinle haalot, ot hei achorona, dwuka zeifentien, im ot waf, wat waf dwuka im, ot hei rischo naashewe En zo so ook, wanneer jij zal komen, tot de Jotseer, tot, de jotser, tot, het, ho, tot het, uh, het stuk van het gebed Jotseer. Te Kawen moet je dan intentie brengen, de intentie op om de letter H, de onderste letter H, oftewel de malgoed, uh, op te doen tegen welke letter hé, hey, welke letter onderste letter hé hey, oftewel, maar goed aangehecht is aan de letter waw dat moet je ook moet je dat, die connectie maken van binnen ook ja, die letter onderste letter hé hey, die moet samengevoegd worden aangehecht worden aan de letter waw van de naam van de Hawaïa 17 woord waw, dwukha en dat de letter waw van de naam van de Hawaïa, aangehecht ha is aan de letter, eerste letter he, die in de Bria is. In de Bria is dan de letter he, de eerste letter he, oftewel de Bina. Zeventien na de punt. We gaan shem bon te El shema, we shema. achtin im sakshava Bria. En zo so ook zegt hij. De naam Bon zal jij verbinden met de naam Ma. of je dat zegt, de letter onderste letter Hey uh, verbind je met de letter Waf. Dan, dan spreek je dan van de naam van de Hawaii. Of wanneer jij spreekt, let op wat ik zeg. En wanneer hij spreekt dat jij ook verbindt de naam Bon. Met de naam Ma, dan spreekt u over de ziel van, over die, die, uh, de kracht van deze letters die uitkomt, oftewel verschijnt uit deze uh, uit de uh, letters van de, name, van de naam van de Hawaii, oftewel de ziel van elke wereld. We schrijven Ma en dan de naam Ma. Verbind hem, verbind met de naam Sag, die in de Brea, de naam Ma is in de Yetzira. En de naam Sag is in de Brea, en die moet je verbinden binnen jezelf. Zie dat? De verbinding binnen jezelf maak. Ach, kijk nou hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe men ons leert om ons, ons eigen innerlijk te leren kennen. Wegen Kel Adni Techabrehu Techabrehu El Shem Kel Havaya, Vesem Kel Havaya, Techabrehu Im Shem Kel Shakai, Shabria, en zo ook let op de nam Kel Adni Jadi in de. Asiays verbind hem met de naam keel Hawaii, ja die in de Yitzirays. We zeggen Kel Hawaii en de naam keel Hawaii, oftewel de naam, voor die in de Yitziray is, de verbind hem met de naam keel Shakai in die in de Briays. over gehe yachle birkata vot de koven kulrbatan yachd זה ze basen yema ta ulmal adolamat zlut de 20 al derogane en van energie an kommt kommt tot de birkata vot od van het staand gebed de koven kulrbatan moet je uh, maak de, de intentie van alle vier werelden samen. Klolim, klolim, ze die verbonden zijn, samengevoegd zijn tot elkaar, van beneden naar boven. Adolamme atselud, tot de wereld op de manier zoals boven gezegd werd. Dan wordt het het gebed, dan zal het geen psychologische bezigheid zijn, emotioneel uh, met zweet en tranen, met een beetje kinderlijke, klein menselijke emoties, maar een geestelijke beweging, een volwassen handeling die je zal doen, om direct verbonden te raken met de krachten van het heelal en meester te worden in jouw eigen wereld binnen jezelf.